8 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Voor de tweede keer in drie dagen is in Amsterdam-Zuidoost... een man beschoten. Reanimatie van het 21-jarige slachtoffer mocht niet baten. Hij is overleden. Volgens de politie is hij ter plekke door zijn moeder geïdentificeerd. De dader is spoorloos. Afgelopen maandag werd bij een bushalte ongeveer een kilometer verderop... een 34-jarige man door zijn hoofd geschoten. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de Wit-Russische hoofdstad Minsk heeft de oproerpolitie tientallen betogers opgepakt. Meer dan duizend mensen waren de straat opgegaan na een oproep via sociale netwerksites sites zoals Facebook en Twitter om te protesteren tegen president Lukashenko. De demonstranten willen economische en politieke hervormingen. Het is uitzonderlijk dat er in Wit-Rusland wordt gedemonstreerd tegen president Lukashenko die sinds 1994 aan de macht is. Bezoekers van Amsterdamse koffieshops zien weinig in het pasjesysteem dat de overheid wil invoeren. Uit onderzoek in opdracht van de gemeente blijkt dat 30% zich wil aanmelden voor een wietpas. Een kwart van de bezoekers gaat zelf wiet kweken en nog eens een kwart zegt op een andere plek hash of wiet te gaan kopen, bijvoorbeeld op straat. Voor het Amsterdamse onderzoek zijn ruim 1200 koffieshopbezoekers en 66 exploitanten geïnterviewd. Minister Opstelte maakte vorige maand bekend dat hij een passiesysteem systeem voor koffieshops wil invoeren. Toeristen kunnen dan geen softdrugs kopen. De gemeente Amsterdam is tegen de invoering van de wietpas. Vitesse zoekt een nieuwe trainer. Het aflopende contract van Albert Ferrer wordt niet verlengd. De clubleiding en de Spanjaard verschilden van mening over het technisch beleid, staat in een verklaring. De 41-jarige Ferrer werd eind november aangesteld als vervanger van Theo Bos. Vitesse eindigde als vijftiende in de competitie en ontliep maar net de na-competitie. Club-eigenaar Jordania noemt het vertrek van Ferrer een spijtige zaak. Hij hoopt volgende week een nieuwe trainer te kunnen presenteren. Het weer. De buien trekken naar het oosten weg. Later vannacht in de kust nieuwe buien. Morgen veel bewolking en ook buien bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Twee dingen zei je op de NA altijd. Uh, nou ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Er zijn twee dingen. Dan kom je tot twee dingen: Twee dingen. Alice de Bruin. Een hele goede avond. Twee dingen presenteert deze week het zomerreces. Twee weken lang parlementaire kopstukken die terugkijken op een roerig jaar in de politiek. En dat doen we vlak voordat ze op een welverdiende vakantie gaan. Vandaag is mijn gast Sibrand van Haarsma Buma. Fractievoorzitter voor het CDA in de Tweede Kamer. Is zojuist hier binnenkomen rennen. Goedenavond. goedenavond. Blij dat u er bent. Ja, wederzijds. <laughs> ja, dat we het net gered hebben, één ja. minuut voordat de uitzending begon. Ik begrijp dat, dat u in uw fractie Obuma wordt genoemd. Nou, dat is een heel mooi verhaal. Maar um, gewoonlijk word ik niet zo genoemd. Maar op een gegeven moment kreeg ik een heel mooi t-shirt... met de, mijn kop op, daarop en de tekst Yes, I can. En toen werd daaronder ge gezet... Obuma in, pla in plaats van Obama. Maar het is niet een uh, standaard bijnaam die ik heb. Nee, maar wel eentje om trots op te zijn als je met zo iemand wordt vergeleken. Dat is niet de minste, toch? De president ja, van Amerika. Hem. Ja, of voor hem. Dat hij nu met mij wordt vergeleken, ik weet het niet. <laughs> ja, zo had ik het nog niet gezien. Nee. Ja, zo kun je het natuurlijk ook zien. Um, ja, we gaan het over hoogtepunten en dieptepunten hebben. Uh, in, in de politiek en ook in uw persoonlijk leven. En met dat laatste uh, wil ik eigenlijk toch beginnen. Uh, want ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Een groot pers persoonlijk dieptepunt was voor u wel dat u uh, eind van vorig jaar ernstig ziek werd. Ja. Dat klopt. Dat was wel uh, even heel plotseling een uh, bacteriële infectie die gelukkig uh, heel snel ontdekt is. Zodat ik ook meteen geopereerd kon worden. Maar toen ben ik er zes weken uit geweest. Uh, was dat echt uh, zeg maar kantje boord? Zou je het zo kunnen zeggen? Nou ja, dat is achteraf heel moeilijk om op terug te kijken, maar ze hadden er niet veel later bij moeten zijn. Dat, zeiden, dat, dat, dat, dat liet de huisarts ook wel weten. Uh, die zei later van je bent de tweede in mijn praktijk, maar de eerste die het overleeft. Dus het was inderdaad wel een serieuze aandoening. En, en ik bedoel, u zegt het nu heel uh, uh, zakelijk, maar dat was natuurlijk een ramp. Ja, maar op dat moment is het natuurlijk uh, iets waar je van het ene op het andere moment in komt. En ik had uh, acuut die, een hele hoge koorts en veel pijn. En was al lang blij dat ik op een gegeven moment hoorde van, we gaan je nu opereren. En na die operatie begreep ik eigenlijk steeds beter hoe serieus het was. En dan langzamerhand, in de, zeker die eerste week... lag ik eerst nog apart in het ziekenhuis... omdat ze natuurlijk bang waren voor uh, verspreiding van de infectie. En dan heb je wel even tijd om na te denken wat er allemaal gebeurd is. En dan is het werk ook heel ver weg. Dat is eigenlijk het meest apart. Hè? Dit is natuurlijk werk wat je met 100% doet... van s ochtends vroeg tot s avonds laat. En van de ene op de andere dag moet je helemaal terug naar nul. En is het werk ook heel ver weg. Ja, en, en, en ik bedoel, als je daar dan ligt en je beseft wat er met je gebeurd is... dan is het werk ver weg, dan, dan denk je ook helemaal niet aan die politiek, denk nee, ik. Nee, totaal niet. Nee, nou, uh, je, je denkt alleen maar van, uh, ik zie mijn gezin en die, die komen langs. Dat, dat, dat is dan echt heel belangrijk. Je beseft inderdaad dat de wereld heel klein wordt. Je wereld beperkt zich echt tot de mensen die op bezoek komen in het ziekenhuis, bij wijze van spreken. Um, en na een week of zo ga je eens vragen van... gooi, is er nog een krant? En na een paar weken doe je het nieuws weer een keer aan. Maar nou, Dat heeft echt wel heel erg uh, echt een tijd geduurd. Ja, en dat ja. mis je dan ook helemaal niet, denk ik, hè? Nee, ik, Ik denk er ook helemaal niet aan. En Gelukkig was het zo dat um, de vicevoorzitter Mirjam Sterk... het echt meteen heeft overgenomen. En uh, die fractie is meteen doorgegaan. Die, die laatste weken van zo'n jaar zijn altijd heel hectisch. Ik ben verder ook nergens mee, mee lastiggevallen of zo. Ik zou, zou me ook totaal niet geïnteresseerd hebben. Ja, en... en um, en voor een deel was het in het kerstreces dat ik ziek was. Dus dan mis je niet zoveel in de kamer. Dat was weer een geluk bij dat ongeluk. Maar inderdaad, het is een totaal andere wereld. En ook, ik, ik was nooit, ik had nooit in het ziekenhuis gelegen. En nu merk je ook wat een wereld op zich dat is. En hoe, hoe, wat ik natuurlijk wel wist, maar van dichtbij meemaak hoe hard en hoe betrokken de mensen daar werken. Wist u dat uh, niet? Van? Jawel, dat weet je van, van omdat je het hoort. Maar als je daar ligt... En je ziet hoe de verpleegkundigen van het ene bed naar het andere rennen. Van ochtends tot avonds en dan de nachtzusters weer komen. Die ook weer allerlei dingen moeten doen. Dan zie je het van dichtbij en merk je ook dat het werk door hun met een enorme betrokkenheid wordt gedaan. En, en ik, ik heb het ook tegen hun gezegd. Dat helpt echt in zo'n week uh, als je je moet herstellen. Ja, en, en, en helpt het ook om anders over de zorg te gaan denken... en over de bezuinigingen op de zorg bijvoorbeeld... die nu een beetje boven ons hangen? Nou, als we praten over de zorg, dan moet je toch natuurlijk vooropstellen... dat het, het grote probleem van de zorg is de hele grote extra kosten... voor de komende jaren. In, in, in, in, als je kijkt naar het landelijk wat we uitgeven aan zorg... was het in het jaar 2030 miljard euro. Dat is nu, elf jaar later, 60 miljard euro. En... Het kabinet geeft nu straks 15 miljard euro meer uit aan de zorg... en wordt het 75 miljard euro. En pas daarover, de overschrijdingen daaroverheen... daar gaan de bezuinigingen nu over. Ja, maar ik kan me dus voorstellen is, als je maar... in zo'n ziekenhuis ligt... en je ziet hoe moeilijk het daar is... en hoe mensen daar de, de touwtjes aan elkaar moeten knopen... en zo hard moeten werken... dat je denkt, daar moeten we misschien als politiek maar vanaf blijven. Nou, je ziet natuurlijk heel goed hoe hard men werkt... en dan besef ik dus nog meer hoe problematisch dit op de langere termijn gewoon is. Want niet alleen het harde werk is een probleem... maar maar ook, we hebben dus steeds meer mensen in de zorg nodig. Hoe vinden we al die mensen die in de zorg moeten gaan werken? Dus we moeten ook met z'n allen beseffen... dat we in een samenleving leven waar we met z'n allen ouder aan het worden zijn. We zijn aan het vergrijzen. De vraag naar zorg wordt veel groter. Maar we hebben met z'n allen helemaal niet meer geld om dat uit te geven. En dat maakt dus die klem... waardoor je op een gegeven moment gewoon geen geld meer hebt om het uit te geven. Ja. Nou, dan wil je in ieder geval dat mensen wel genezen kunnen worden. Dus de zorg daarover hou je op peil. En dan krijg je natuurlijk discussies over verzorging, huishoudelijke hulp andere verzorging, maar dan op een gegeven moment wordt gezegd... hoe ver kunnen we dat nog als overheid blijven betalen? En ik realiseer me dat het ontzettend pijnlijk is... voor mensen die dat meemaken. En dan is het, het moeilijke, vind ik ook, en het serieus als politicus... je moet toch voortdurend voorhouden aan de mensen... dit is op termijn niet te betalen. En als we die keuze nu niet maken... dan komen we elkaar keihard tegen over vijf jaar. En dat willen we ook niet. Ja, want als u nou zelf in zo'n ziekenhuis heeft gelegen... en u was er slecht aan toe... Uh, heeft dat u verder eigenlijk veranderd? Want u bent uiteindelijk weer gewoon teruggegaan naar die Tweede Kamer... He? Na die zes weken. Liep u als een ander mens die kamer in? Nou, dat zeker. Uh, ik kwam ook op een, als een ander mens thuis, zeg maar. In mijn eigen huis. Hoe uh, anders dan? Uh, dat, dat je een veel kleinere wereld op dat moment voelt. Je denkt alleen maar in termen van jezelf, je lichaam... de mensen direct om je heen... en de hele rest van de wereld, dat, dat zal allemaal wel. Terwijl mijn vak natuurlijk als politicus is... juist dat je heel erg naar de rest van de wereld kijkt. En toen ik eerst weer die kamer binnenliep... toen realiseerde ik me wel wat er enorm wat er gebeurd was... Dus de laatste keer dat ik eruit liep. Maar op een gegeven moment is het wel zo... je, je wordt natuurlijk... Dat moet ook zo meegesleept in de politiek. Dat het niet zo is dat het blijvend bij is. Ik, ik heb het nog heel goed op het netvlies staan. En ook het moment dat ik in dat ziekenhuis lag. en uh, nou, Ze vertelden, binnen een half uur word je geopereerd. Dat, dat, dat staat mij nog zeer helder voor de geest. Maar het werk gaat weer door. En er gebeuren heel veel dingen in die politiek. Waardoor je op een gegeven moment alleen maar vooruit kijkt. En niet zozeer stil blijft staan bij wat er in die weken gebeurd is. Maar, en dat u een gelovig mens bent. Helpt u dat ook in zo'n week dat je in het ziekenhuis ligt en denkt wat gebeurt hier? Ik denk dat het besef voor mensen of ze geloven of niet wel heel erg vergelijkbaar is. In die zin dat je dus beseft hoe belangrijk mensen om je heen zijn die je helpen. En dat je het gewoon zelf niet in de hand hebt. Dat, dat gevoel had ik heel sterk. En ik denk dat mensen die niet geloven ook op dat moment dat gevoel vaak he kunnen hebben. Ik ben op, uh, op de zondag naar de, de ziekenhuisdienst geweest die daar beneden werd uh, gehouden. En daar, dat is natuurlijk wel interessant om daar met allemaal mensen te zijn die daar... On, ongewild in dat ziekenhuis zijn. En dan merk je inderdaad dat iedereen hetzelfde gevoel heeft. En dat je, je zoekt mensen die, die hetzelfde hebben, die ook met, die, met ziekte zitten. En dat geeft een zekere band. En tegelijkertijd nogmaals ook mensen, of je nou gelooft of niet gelooft... het besef dat je op dat moment overgeleverd bent aan een, of in dit, soms de artsen... maar ook de, de vraag, hoe gaat dit verder? Ik denk dat dat de vraag is die iedereen op dat moment bezig zal houden. Ja. Los van je, van je achtergrond. Dat was uw persoonlijke dieptepunt, zo kunnen we het toch wel noemen, hè, van het afgelopen jaar? Ja, het apart is dat, dus dieptepunt. En, en ook weer hoogtepunt heel dicht bij elkaar zagen. Want het dieptepunt was toen ik merkte hoe serieus het was. Maar het hoogtepunt was hoe goed ik daar weer uitkwam en hoe snel dat ook ging. Dus ik besefte op een gegeven moment. Die, die eerste dagen speelden heel erg van: gaat dit goed? Moet ik misschien nog een keer geopereerd worden? Uh, en, en wat gebeurt er dan? Want dat kan bij deze ziekte. En op een gegeven moment merk je, ik, ga echt herstellen. En dat veranderde dus al heel snel in een, in, een, in een besef, wat gewoon een hoogtepunt in zo'n jaar is, namelijk dat je gezond naar huis gaat. Zo ja. kan een dieptepunt een hoogte. Ja, heel door. apart is dat. Ja, ja. Laten we het dan even over een, een politiek hoogte of dieptepunt hebben. Uh, want uiteindelijk uh, ging u uh, weer aan de slag als fractievoorzitter. Maar er was natuurlijk wel wat gebeurd uh, in dat uh, afgelopen jaar. Want uw partij, het CDA, die leed een historisch verlies van 20 zetels. Halveerde naar 21 zetels. Uh, uiteindelijk kwam uh, het CDA toch in dat kabinet Rutte. Met gedoogsteun van de PVV. Maar er was eerst natuurlijk een, uh, een congres. En dat congres, daar is heel veel over gezegd. En hebben we heel veel over gehoord. Maar om toch nog nog even in de stemming te komen. Degenen die voor deze resolutie zijn... steken die de gele briefjes omhoog. Hier vanaf het podium... was het duidelijk dat de resolutie is aangenomen. Lieve partijvrienden... dit is een feest. Een feest van de democratie... Was het een hoogte of dieptepunt voor u, dat congres? Um, nou, qua belevenis was het een. Was, ik, ik noem het bij de hoogtepunten. Hoewel het natuurlijk een heel spannende dag was. En. Uh, Echt heel veel ook met iedereen deed, denk ik. Maar het hoogtepunt... Wat er... deed het met u? De emotie dat je echt een congres hebt... wat gaat over de toekomst van die partij. Je voelt gewoon met z'n allen, met ik geloof 5000 in die zaal. Echt een zinderende spanning. En dat heb ik niet eerder zo diep in die politiek gevoeld. En je, het werd natuurlijk ook, ook uitgezonden op tv. Heel veel mensen hebben dat proces ook zien gebeuren. En de emotie die je zag, die zinderde ook door die zaal. En als je zegt, van wat is nou het hoogtepunt daarin? Het ging om iets heel serieus. Er waren grote verschillen. Maar uiteindelijk liep iedereen met opgeheven hoofd weer door dezelfde deur naar buiten. Wij gaan verder met die partij. Na alles wat we in die zomer met snallen gedaan hadden, wat gewoon heel diep is gegaan. Dus het was een heel bijzonder moment. Een moment waar denk ik iedereen dacht van hier maken we historie mee. En dat gezamenlijke gevoel bij het weggaan, vind ik het hoogtepunt daarvan. Ja, en met wie li liep u naar buiten? Weet u dat nog? Nee, weet het niet. Een hele grote groep die, uh, die daar naar buiten liep. Ja, ja en, en en er is niet iets bijgebleven dat iemand iets tegen u zei, want u had voorgestemd hè? Ja. Even voor de ja, duidelijkheid. Er was ja. geen tegenstander die naar u toe kwam en iets lelijks riep. Nee, dat niet maar wel voorstanders en tegenstanders die we naar elkaar toeliepen. Uh, wat toch echt ging van uh, het, het respect. Ik heb daar ook uh, Hannie van Leeuwen op de barricade gezien en anderen ook. En ik ben naar toe toegelopen en ook gezegd dat ik daar gewoon groot respect voor heb. Want je kan over dit soort vragen verschillen van mening. En dat moet ook in de politiek. Je hebt dingen die soms zo diep gaan dat je dat verschillend vindt. Maar het idee dat je dat dus met z'n allen doet, naar binnen gaat... en die dag meemaakt, een stemming en een conclusie... en iedereen zegt zo gaan we verder... Dat heb ik als heel bijzonder ervaren. En nogmaals, dat gaat heel diep. En politiek is ook iets wat je heel diep kan raken. Dat heb ik de afgelopen zomer gemerkt in de discussies die eraan vooraf gingen. En ook toen. Dus, dus wat dat betreft is het hele politieke jaar ook echt wel een jaar geweest. Ik denk voor mij, maar voor collega's ook. Wat heel veel emotie met zich meegebracht heeft. Ja, en, en, en uh, wat was voor u het dieptepunt? Ik vond de moeilijkste momenten, uh, als we, ook dat is wel op televisie gezien... Zeg maar als de deur dicht was en iedereen zag de camera gericht op de deur... Uh, waar het CDA achter zat of Dan vergaderen. zat ik daar achter met de collega's. En dat waren natuurlijk heel heftige vergaderingen... Uh, waar je van ook aan het begin niet wist hoe dat precies zou eindigen. En waar je echt elkaar heel diep in de ogen moest kijken. En er waren trouwens ook alweer grappige momenten. Want op een gegeven moment zaten wij dus in die kamer achter de deur. Voor de deur stonden allemaal journalisten te kijken wat zou achter gebeuren. En wij zaten op een gegeven moment naar een, uh, een televisiescherm te kijken... en wij zagen die journalisten <lacht> kijken naar de deur... Ja. niet wetende dat wij naar hun stad te kijken. Ja. En dat waren natuurlijk weer hele aparte momenten daar, daarin. Ja. Maar, maar de emotie, waar zat hem dat dan? Uh, de, de emotie was op dat moment dat het dus voor mensen... echt een hele uh, moeilijke vraag was, die voorlag. Gaan wij in zee uh, in een coalitie al of niet gedogen met de PVV of niet? Wat in, in, een enorme discussie in die partij gaf... Maar ook dat je onderling als fractie, uh, waar je altijd zo graag samen tot iets wil komen... echt een aantal mensen hadden die A zeiden en een aantal mensen die B zeiden. En dat dus heel diep. En de, de moeite die dat kost om weer bij elkaar te komen... terwijl dat toch eigenlijk je wens is, je wil samen verder... dat is de pijn die je op dat moment met snallen hebt. Ja, en u was degene die die kar ging uh, trekken. Uh, laten we even teruggaan naar het moment dat u zeg maar de baas werd. Je krijgt een fantastische fractie en samen... Met jou gaan we het CDA weer op de kaart zetten. En ik heb er alle vertrouwen in. ik zou je ook formeel de fractievoorzittershamer willen overhandigen. Dank je wel. Zeer succes. Ja, enorm lastige klus. Waarom deed u het eigenlijk? Um, nou, op een gegeven moment uh, komt die vraag bij mij... Uh, of ik mij wilde kandideren. En um, dan realiseer ik mij heel goed... Uh, wat dat betekent. Ik weet inderdaad de zwaarte van de klus, maar tegelijkertijd ben ik in de politiek gekomen om ook wat te betekenen en bij te dragen voor die partij. Dus als die vraag komt, uh, wil je je kandideren, dan doe ik dat heel serieus en ik wist vanaf het begin aan welke klus ik begon uh, en wat dat betreft was ik ook vanaf dag één er klaar voor om dat te doen. Waar was u het daar... meest bang voor dan? Want dat was natuurlijk best een lastige klus. Dat wisten vriend en vijand, dat wist u zelf ook. Ja, maar bang was ik nergens voor, ben ik, ben ik nog niet. Want er is niks om bang voor te zijn... omdat ik weet in welke positie ik begin. Het is een, een, een vooral voor mij een kwestie van met die partij... van de grote gespletenheid die we in de zomer hadden... terug naar een partij die één richting uitgaat. En ook de erkenning, ook voor mijzelf, dat het een proces is wat tijd kost. Ik, in de periode na 1994, toen we die verkiezingen toen zo enorm uh, verloren... Toen, ben ik, toen was ik op dat moment ook werkzaam. Bij de fractie. En heel veel van wat ik nu doe kan ik ook herkennen van toen. En kan ik ook zeggen: nee, dat doen we anders. En ik zie nu veel meer. Het gevoel van wij moeten weer vooruit kijken dan toen waar men heel lang is blijven hangen in een gedachte van nou die, die verloren verkiezingen dat moet een foutje zijn. Nee, je moet echt als partij het weer doen. Niet naar de buitenwereld kijken of die verandert. Zelf als partij moet je die eenheid hervinden. En ja. dat is de klus waar ik op 12 oktober aan begon. En als u vraagt van wat zijn de grootste aarzelingen geweest, dan is dat natuurlijk toch dat je veel privéleven opgeeft om deze baan te doen. Ik heb twee kinderen die me ook nog wel eens willen zien. Um, en de erkenning dat dat thuis een enorme impact zal hebben. En is dat ook zo? Ja, is ook zo. Ik heb daar thuis dus toen ook overlegd van doen we dat? Ook Hebben we met z'n vieren ook besproken. Dat, Hoe oud dat, zijn uw kinderen? Elf en dertien. Dus die beseffen wel wat er gebeurt. Um, en tegelijkertijd uh, is, het, is het gewoon te doen. Mijn kinderen vragen wel eens van... kom je nog een avond thuis deze week? Nou, dan weten ze het antwoord al. Dat is in principe nee. Maar ze weten ook dat als ik er ben... dan ben ik er ook voor hun en voor, het, voor, voor thuis. Dus het is een enorme wissel die je op je leven thuis trekt. En tegelijkertijd is het het absoluut waard. Ja, want was, we zijn nu iets verder in dat proces. U doet het al een paar maanden. U bent dus heel vaak niet thuis. Denken ze er nu nog zo over bij u thuis? Of beginnen ze al een beetje spijt te krijgen? Mm, nou, nee. Spijt heb ik nog niet gehoord. Wel bijvoorbeeld de afgelopen week. Uh, dan ben ik dus, nou ja, gewoon iedere avond niet thuis. Maandagavond, dinsdagavond, woensdagavond, donderdagavond. En helaas was het vrijdagavond ook zo. En op een gegeven moment kwam ik, geloof ik donderdagavond... Om een uur of tien thuis, in plaats van na elf. En toen was het nog licht. En mijn dochtertje die lag al in bed, maar was nog wakker. En die zei, maar Papi, het is nog licht. <laughs> Wat ben je vroeg thuis. Dus ze kunnen er ook nog wel om lachen. Ja. Dus uh, ze beseffen het gewoon. En omdat ik in de buurt van Den Haag woon, ben ik in ieder geval... zorgens bij het ontbijt, in principe thuis. En dan zien we me dan in, elkaar dan in ieder geval. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Vandaag is te gast Sibrand van Haarsma-Buma. Dat is het CDA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer. We praten over hoogte- en dieptepunten deze week... met uh, belangrijke kopstukken uit uh, de politiek. En hij is dus vandaag uh, te gast. Um, ja, want, want u heeft hiervoor gekozen. U bent eraan begonnen en u bent heel erg enthousiast uh, eraan begonnen. En toch is er dan ook veel kritiek. Want u zegt, je bent niet veel thuis... maar je staat ook in het middelpunt van de belangstelling. Met al die camera's en al die krantenartikelen. En dan komen de kranten artikelen die dan schrijven... ja, die van haarsma die is eigenlijk zo onzichtbaar in die Kamer. Wat is dat nou voor fractievoorzitter? Had u daarop gerekend dat u dat soort dingen ook zou krijgen? Ja, ook dat wist ik. Ja, en ook daar ben ik niet bang voor. Toen ik begon wist ik dat in de, in de fase waarin deze partij zat... dat er al heel gauw kritiek zou komen van het gaat niet snel genoeg. Ik besefte en besef dat dat een proces is wat lang duurt... en waar je met z'n allen echt eerst je fundament moet leggen... en dan pas kan gaan bouwen. En in die periode dat, dat je met z'n allen fundament legt... zal iedereen zeggen van waar kom je met je plannetjes? Maar ik vind het niet een fase van plannetjes en uh, zoals ik het wel eens zeg... Uh, hoog van de toren blazen met allerlei veranderingen... Eer wil ik laten zien dat dat CDA er weer is. En dat begint uh, en is ook begonnen met het herstel van de eenheid in die fractie. En daar merkte ik al heel snel dat ook daar iedereen weer vooruit wil kijken. Samen door die ene deur. Um, dat is naar de partij toe, waar natuurlijk wonden zijn geslagen. Maar ook wat ik heel erg van belang vind, het gaat om het CDA natuurlijk. Maar mijn rol en de rol van het CDA gaat ook om Nederland. En we hebben een enorme opgave te doen. En we hebben natuurlijk in oktober een regeerakkoord gesloten... waar heel veel van ons in staat, waarvan we zeggen voer dat uit. Ja, maar, maar dus als er dan, dan heeft u hele goede, goede ambities. Ja? Maar als er dan toch staat, die van haar is maar Buma, die is onzichtbaar. Ik bedoel, doet dat dan ook geen pijn? Nee, echt niet. Ik weet dat het gebeurt. En ik weet ook hoe ik ben. En ik weet dat ik uh, geen uh, snelle one-liners doe. Dat wil ik ook niet gaan doen. Maar ik weet wel dat ik in de inhoud in de partij terug wil brengen... en op langere termijn wil laten zien dat het CDA weer is... en iets voor het, voor het land betekent. En het feit dat, en dat u... Dat u, dat u... En politiek is veel te vaak van wat heb je vandaag gedaan... en niet wat zijn je plannen voor morgen en overmorgen. Ja, en, en het feit dat u een, een, een Fries bent, dat u in uh, Friesland geboren bent... Nou, daar heb ik nog geen kritiek op gehoord. Nee, maar de, de, die eigenschap, want er wordt wel gezegd... Hè, die, die mensen worden toch vaak getypeerd als wat nuchterder. En, en... Is dat iets wat u helpt, die eigenschap? Nou, dat, dat, ik ben er zeker van overtuigd dat wat je van, van, van nature meekrijgt... natuurlijk bepalend is voor hoe je ook politiek doet. En uh, de Friesen zijn wat nuchterder, misschien wat onderkoelder. Dat, dat heb ik ook altijd wel. Mijn humor die wordt altijd een beetje droge humor gevonden. Maar is er wel. Uh, maar dat is inderdaad iets. Dat hoort heel erg bij je. En ik vind ook wel dat politiek gaat niet over dat je... als je bijvoorbeeld fractievoorzitter bent... snel moet veranderen om te voldoen aan beelden. Je bent jezelf. Ik neem mee de persoon die ik van nature ben. En doe daar vanuit mijn werk. En daar hoor ik ook heel veel bijval van. En juist heel veel mensen die zeggen... zorg dat je niet al je kruid verschiet binnen een maand met die partij maar laat zien dat je aan die opbouw werkt. En daar moeten mensen tijd voor hebben. Dat, de, de, daar moet de tijd voor nemen en de partij. En ik merk heel veel mensen die het ook heel goed beseffen... en die juist tegen me zeggen... Laat je niet gek maken, ga door. Dat is de manier waarop mijn voorgangers ook op deze manier het werk deden. Ja, soms is dat misschien heel moeilijk. Heeft u iets gehad aan de achtergrond uh, van uw familie? U komt uit een uh, patriciersgeslacht. Buma, een oud-patriciersgeslacht. Uw vader en uw opa die waren beide ook bestuurders. Die waren beide burgemeesters. Um, ik bedoel, is het met de paplepel ingegoten? Um, wat... Dat, dat is een vraag die ik mijzelf ook wel eens stel. Of er nou bijvoorbeeld in, in mij genen, genen zitten... die zeggen dat je voor de publieke zaak gaat werken... Ergens wel. Het is wel heel erg sterk dat ik ben opgevoed en dat mijn kinderen, dat, dat mijn zussen en ik zijn opgevoed in een besef dat je voor de samenleving werkt en niet voor jezelf. Dat is heel sterk en mijn ouders hebben zij ook meegekregen. Maar wat werd dus er dan gezegd er wel... thuis? Ik bedoel, hoe, hoe, hoe krijg je dat mee? Op welke manier gaat dat dan? Um, dat het, uh, het, het denken aan anderen, het rekening houden met anderen, het rekening houden met een algemeen belang, uh, altijd heel belangrijk is gevonden. Dus niet aan jezelf denken, maar aan je samenleving denken, aan de mensen om je heen. Daar ben ik heel sterk mee opgevoed. En dat is iets wat ik ook niet anders zou kunnen. Dus in die zin klopt het wel dat je zegt van je krijgt toch iets mee. Iets anders is dat het natuurlijk niet zo is dat ik als kindje lopend spelend op straat dacht van ik ga later fractievoorzitter worden van het CDA. <laughs> het bestond toen nog niet. Maar dat is natuurlijk iets wat, wat al na gelang de tijd verder groeit. Ja. Maar wat wilde u wel worden als dat kleine kindje? Als klein kindje... Um wilde ik graag architect worden. Wij zeiden, trouwens, mijn vader was dus burgemeester. En als, ons, als men ons weer eens vroeg, wat doet je vader? Dat was meestal een retorische vraag in onze stad. Want iedereen wist dat we de kinderen van de burgemeester waren. Dan zeiden we, mijn vader is architect. Want dat was wat wij en ik zelf dus ook een beroep vonden... wat we eigenlijk wilden dat mijn vader had. was ook een beroep wat ik zelf wel had willen doen. Maar ik ben niet technisch. En uh, die kant ben ik dus uiteindelijk niet uitgegaan. Nou, en, en waarom dan architect? Ik bedoel, waarom moest uw vader architect zijn? Wat was daar stoer aan? Weet ik niet waarom we dat toen zo vonden. Kijk, ik vond het zelf dus boeiend. Hè? Ik heb altijd de architectuur interessant gevonden, nu ook nog. En blijkbaar was dat een. Ik herinner me dat we dat inderdaad daadwerkelijk zeiden. Van wat doet je vader? Nou, die is architect. Ja. Vonden we leuk. De anderen dan in, in verwarring achterlatend. Want die wisten zeker dat mijn zus en ik de kinderen van de burgemeester waren. Was er schaamte dan over het feit dat uw vader burgemeester was? Nou, soms was het leuk. Soms was het ook vervelend. Het was leuk uh, als we weer mee mochten naar een oefening van de brandweer met mijn vader. Het was vervelend als je werd aangekomen gesproken op iets wat je vader deed. Dus ik let ook bijvoorbeeld op dat mijn kinderen... niet uh, te veel geraakt worden door het werk wat ik nu doe. Want ik, ik weet wat het is om het kind te zijn van een vader... die in een publieke functie zit. Ja, en gebeurt het wel eens dat uw kinderen ergens op worden aangesproken? Ja, valt wel mee, moet ik eerlijk zeggen. Uh, je, je, in, in de omgeving uh, waar zij op school zitten en zo weet iedereen het zo langzamerhand wel... Uh, maar ik, ik let er ook wel op en als dat gebeurt, dan wil ik het weten. Ja. Ja. En, en uh, uw opa, ook burgemeester, onder meer in Stavoren... die is in de oorlog uh, omgekomen in het concentratiekamp Neugammen. Gevangen genomen door de Duitsers, vermoedelijk vanwege zijn werk voor het verzet. Dat is natuurlijk nogal wat. Ik bedoel, in, in welk opzicht heeft dat zijn sporen nagelaten bij, bij eerst uw vader... en later ook wel misschien bij u? Nou ja, het heeft natuurlijk het leven van mijn vader en zijn zussen bepaald. En um, voor ons was het een, een gegeven dat, dat dat in het verleden gebeurd was. En dat die geschiedenis er was. Maar ik, het bedraagt natuurlijk wel bij aan het besef dat je er voor je land leeft. Want dat was natuurlijk een heel sterk besef dat mijn grootvader was overleden voor zijn land. Die was burgemeester, verzette zich tegen de Duitsers. En is opgepakt en dus inderdaad in een concentratiekamp om het leven uh, uh, gekomen. Dus je realiseert je, zeg maar, de, de ultieme... Uh, het ultieme offer wat je kan brengen voor je land. En tegelijkertijd is dat bij ons ook altijd iets geweest... dat, dat was zo vanzelfsprekend dat dat gebeurd was. Dat je bijna vanzelfsprekend dacht... van ik er, wij werken en wij leven voor die samenleving waar we, uh, waar we in leven. Ik ben twee jaar geleden. Dat was wel heel bijzonder met een kamerdelegatie naar Gamme geweest. Uh, ik was daar nooit geweest. In het verleden, uh, na de oorlog zoals het veel meer ging met die kampen, is dat meteen, ik geloof ik, door de Duitse justitie als gevangenis gebruikt. En eigenlijk pas in de jaren tachtig zijn ze daar ook zelf gaan beseffen dat ze daar een historie hadden waar ze als Duitsland niet omheen konden. En nu is daar een heel mooi indrukwekkend herinneringscentrum. En uh, hebben we daar als kamerleden een krans gelegd. En wat ik toen heb uh, gekregen van de directeur daar, van het uh, van het herinneringscentrum... was een bladzijde uit het dodeboek... wat daar werd bijgehouden. Waarin de naam van mijn grootvader was bijgeschreven... met het moment van overlijden. En dat was wel heel bijzonder. Dat, dat je dus inderdaad voor je gevoel bij een oog in oog staat... met het feit dat er op een goede dag werd opgeschreven... zijn naam, zijn overlijden. tussen natuurlijk rijen mensen die op die dag ook overleden. En dan komt het dichterbij. En dan besef je ook inderdaad beter... wat er in die tijd toch gebeurd is. En hoe vreselijk dat geweest is. En, en, en leeft uw vader nog? Ja, die leeft nog. En, en bent ja. u gelijk... Uh met dat verhaal naar uw Ja, natuurlijk. Van. Ik heb het meteen meegenomen naar huis. En uh, dit, de, deze, dit origineel kende hij niet. Hij wist. We wisten de datum, de tekst die daar stond kenden we. De Duitsers schreven op uh, waar Anje was overleden. Er stond er een hertzverzagen. Nou, dat was in dat tijd ook in 1942 toen dan dat bericht kwam. Als het bericht hertsverzagen uh, aan de familie gezegd. En je ziet alleen nu een rij van. Allemaal Mensen die overlijden met allemaal hertsverzaken, wat dus niks anders betekent dan door uitputting, verzwakking overleden. Maar men schreef maar standaard dat het hart ermee opgehouden was en dat is dat is wel heel confronterend en tegelijkertijd toch ook wel heel bijzonder dat je dus zo lang na dato nog dat soort nieuwe dingen vindt en ja. dat dat je dus inderdaad naar dat herinneringscentrum gaat en dat ze ook daar nog uh, materiaal hebben wat uit die tijd. Uh, overgebleven is. Ja en, en en en en en dat draagt u toch mee nu ook in uw zeg maar eigen politieke leven. Ja, maar het is dat, dat, dat hoort bij je. Zoals iedereen een verleden met zich meedraagt. En, en een historie mee heeft. Maar politiek gaat natuurlijk ook over de toekomst. Dus je bent je bewust. En dat moet je ook altijd zijn van je afkomst. En waar je vandaan komt. Maar politiek is ook het, het fascinerende. Dat je met totaal verschillende mensen. Met totaal verschillende achtergronden. Ook in onze partij, maar ook in andere partijen. Samenwerkt om naar de toekomst van het land te kijken. En ik besef altijd wel heel sterk. Dat op naar die toekomst te kijken. Datgene wat in jouw land is gebeurd. En voor mij dichtbij. Bepalend is is, ook voor die toekomst. En dat we dat dus ook moeten vasthouden en mensen duidelijk maken hoe belangrijk dat is. Nou is het bijna recess reces, hè? Volgende week vrijdag is het afgelopen, dan, dan begint het echt. Weet u al waar u naartoe gaat op vakantie? Nee, uh, dan kom ik wel inderdaad weet bij. Weet de familie dat al, dat u nee. het nog niet weet? Of niet? Ja, nee, dat, dat, dat, dat, ik moet eerlijk zeggen, we hebben slechte ervaringen met vakanties, omdat ik als Kamerlid toch een aantal keren heb meegemaakt dat de vakanties werden onderbroken door werk. En uh, we hebben gezegd, we gaan dat nu maar niet plannen. En uh, de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik ook niet kan voorspellen wanneer wij weggaan. Want het kan heel goed zijn dat wij toch bijvoorbeeld rond de Griekse situatie nog debatten krijgen. En andere vraagstukken. Dus de bedoeling is om met vakantie te gaan en wel snel. Maar we weten het niet en we weten ook niet waarheen. Nou, dan heb ik nog een mooie vraag voor u. Want als u dan gaat... Welke twee dingen neemt u mee op vakantie? Um, nou ja, heel simpel gezegd mijn vrouw en mijn kinderen. <laughs> dat lijkt mij het allermakkelijkste om... Uh, te noemen. Maar uh, ik neem altijd ook wel boeken mee om te lezen. En ik moet nog even nadenken welke. Maar ik heb een stapel nu neergelegd waar ik er een paar boeken mee neem om eens wat anders te lezen dan alleen maar politieke stukken. Goed. Mag ik u danken en alvast uh, toch een prettige vakantie wensen met uw kinderen en uw vrouw. Hartelijk dank. Goed, dat was uh, de derde aflevering van onze serie Het Zomerreces. En vandaag was te gast de fractievoorzitter van het CDA, Sibrand van Haarsma-Buma. Morgen dan praat ik met uh, Emiel Roemer. Hij is fractievoorzitter van de SP, zoals u ongetwijfeld weet. Als u reacties heeft op dit programma of het wilt terugluisteren... ga dan naar onze website tweedingen.nl. En zo dadelijk op deze zender BNN Today met Willemijn Veenhoven. Wat gaan jullie doen, Willemijn? Hoi Alice. Onder andere hebben we het over uh, uh, Belfast, Noord-Ierland. Want daar zijn uh, rellen al twee dagen en het lijkt erop dat het vanavond ook weer gaat gebeuren. En na negen, onder andere Floortje Dessing die gaat nu, dat zal je verbazen, die heeft al heel wat afgereisd. Maar nu gaat ze de reis van haar leven maken. Wat dat is hoor je allemaal na half negen. En hier is eerst het nieuws met Freddy van Tij. Radio 1, het NOS Journaal. De Tweede Kamer houdt vast aan een verbod op onverdoofd ritueel slachten... maar een uitzondering is mogelijk als voorstanders kunnen aantonen... dat hun methode geen extra dierenleed veroorzaakt. Dat is de uitkomst van overleg tussen VVD, PvdA, GroenLinks en D66. Een minderheid van CDA en de kleine christelijke partijen... is tegen het voorgestelde verbod. Orthodoxe joden en moslims hebben al teleurgesteld gereageerd op het compromis. Vanavond praat de Kamer over het voorstel van de Partij voor de Dieren.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 En het aflopende contract van trainer Ferrer van Vitesse wordt niet verlengd. De clubleiding en de Spanjaard verschilden van mening over technisch beleid, staat in een verklaring. Ferrer werd in november aangesteld als vervanger van Theo Bos. Vitesse eindigde als 15e in de eredivisie en ontliep maar net de na-competitie. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is woensdag 22 juni, 2 over half 9. Goedenavond. Er zijn al twee avonden grote rellen in Belfast tussen de protestanten en de katholieken. Zo meteen correspondent Arjen van der Horst. Hij kan vertellen of het vanavond weer raak is. En je hoort straks van Pierre Wind waarom onverdoofd geslachtvlees malser is dan wanneer een dier wel verdoofd is. En na negenen, Floortje Dessing over haar meest fantastische reis ooit... waar ze binnenkort aan begint. En onze eigen Joost Kreugel die is er nog niet over uit... of we Griekenland nou wel of niet moeten steunen. Hij ging naar een econoom die een referendum probeert af te dwingen. En die wil 500.000 handtekeningen binnenhalen... om zo de politiek ervan te, te overtuigen dat we het niet moeten doen. Ik weet het nog niet, maar misschien kan hij me goede argumenten geven... waarom ik dat wel zou moeten vinden. Zo so neem Today's Topics met Lieke Veld nu alvast een update. Lieke, goedenavond. Goedenavond. Um, met uh, nieuws over het einde van de strippenkaart... en het enthousiasme waarmee we vooral Brabanders donor worden... maar ook frustratie bij groentetelers die veel geld verloren. En dat hoor je vooral bij deze man. Ja, gok erop. Uh, de bestellingen... Uh, het zijn plant speef kies, uh, uh, zieken. Zo na 9 uur dan hoor je wat <laughs> hij nou precies wilde zeggen... en uh, de rest van Today's Topics natuurlijk. Dankjewel Lieke. Elke dag hoor je hier interessante, bekende mensen over hun dag. Vandaag eerst PVV Tweede Kamerlid Herel Brinkman. Door de politiek vergeet ik soms dat er nog meer is dan werk. Vandaag werd ik door keihard vreselijk nieuws weer met bijna benen op de wereld gezet. Sander en familie veel sterkte. En dan tv-presentator en acteur Jan Kooijman. Sinds een aantal maanden schrijf ik columns voor de Cosmopolitan... en nu ben ik door de hoofdredactrice gevraagd om een eigen nummer te maken. Dus ik word hoofdredacteur van de Cosmo. Nu was mijn enige voorwaarde dat ik dat met een paar vrienden mocht doen. Dus Art Royakkers, Don Diablo, Jim Bakkum en ik... zullen binnenkort een eigen Cosmopolitan maken. Hou het in de gaten, in oktober ligt hij in de winkel. En schoenenontwerper Floris van Bommel. Als ik interviews geef in Duitsland, dan gaat het altijd in het Engels... en dan wordt het later vertaald. En het viel me vandaag weer op bij het teruglezen dat het Duits toch echt een prachtige taal is. De vraag was, rood wijn of wijs wijn? En mijn antwoord was, in het Duits dus. Hauptzache, er haalt alcohol. Dan bin ich dein zoufkompaan bis das Ende. Zoufkompaan. Pure poëzie. Het sportnieuws met Robert Mede. Goedenavond. Goedenavond. Op de grasbanen van Wimbledon probeert tennis Robin Haas de derde ronde te bereiken. Maar daarvoor moet hij wel winnen uh, van uh, de Spanjaard Fernando Verdasco. Mark Brasser, hoe doet hij het? Nou, hij doet het uh, tot nu toe heel erg goed, uh, Robin Haase. De eerste twee sets heeft hij gewonnen. 6-3 en 6-4 in het voordeel van de Nederlander. En wat, ja, wat vooral opvalt is dat hij heel erg weinig fouten maakte. Dat kan niet gezegd worden van uh, Fernando Verdasco, een gewezen top 10-speler. Spanjaard speelt niet, uh, speelt niet zijn allerbeste tennis. Maar goed, dat, dat, dat, dat ligt ook aan, aan Haase, die gewoon ja, nagenoeg foutloos speelt. Zeker die eerste twee sets, heel weinig fouten maakt. Ja, Verdasco gaat dan forceren, maakt daardoor uh, veel te veel fouten. Er zijn inmiddels zeven games gespeeld in de, in de derde set. 4-3 in het voordeel van Verdasco. Die deze set uh, mocht beginnen met severen. Uh, Hazen die in de openingsgame meteen vier breakpoints kreeg. Ja, als hij die game, maar goed, al stelt niet in het, in het uh, topsport, Robert, dat weet je. Maar als hij die game had, ja, had gewonnen, als hij meteen weer had gebroken, had hij een winnende partij gespeeld. Het gaat nu nog op service. Ja, Hazen zit fantastisch in de wedstrijd. En, en, en heeft alle kansen om door te gaan naar de derde ronde. Goed, kort nog even, uh, andere belangrijke partijen? Nou, Nadal uh, door, die won van Ryan Sweeting, makkelijk. Uh, Andy Murray door, ook vrij makkelijk tegen de Duitser Kamke. Uh, Berdig, de verliezend finalist van vorig jaar, won Julian Julien Beneteau... ook in straight sets. Ja, en toch wel een beetje de partij van de dag. Dat was eigenlijk de eerste partij uit het vrouwentoernooi. Venus Williams tegen Kimiko Data Kroem, de 40-jarige Japanse. De wedstrijd werd indoor gespeeld, onder het dak. Er werd nergens getennist, alleen op het centercourt. Ontzettend mooie partij, goede partij ook. Drie sets, een lange drie-setter... Williams won uiteindelijk met 9-7 in de, in de derde set van Kimiko Data... die fantastisch heeft gespeeld en het dus net niet gered heeft. Mark Brasser. Voor de vierde keer in zes jaar is wielrenner Stef Clement... Nederlands kampioen tijdrijder geworden. En was in Veendam ruim een half minuut sneller dan Jens Maurits. Behalve de titel stond er voor Clemens nog meer op het spel. Ik heb nog geen contract voor volgend jaar. Ik heb nog ambities voor het WK en uh, volgend jaar voor de spelen. Dus uh, het was wel heel belangrijk om dan, uh, dat vandaag uh, met de overwinning uh, kracht bij te zetten. Bij de vrouwen werd Marianne Vos voor het tweede jaar op rij de nationale kampioene. Vos bleef Ellen van Dijk vijf tellen voor. En je hoort het net al in het nieuws. Vitesse heeft afscheid genomen van trainer Albert Ferrer. Het contract van Ferrer loopt op 30 juni af en wordt dus niet verlengd. Vitesse hoopt volgende week een nieuwe trainer te presenteren. Dit is Radio 1. BNM Today. Dankjewel, Robert Meder. Het blijft onrustig in Ierland. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast blijven rellen uitbreken. De afgelopen twee avonden brak er geweld uit in de wijk Short Strand... waar vooral katholieken wonen. En de politie van Noord-Ierland is bang dat de rellen tussen de katholieken en de protestanten levens gaan eisen. Correspondent Arjen van der Horst, goedenavond. Goedenavond. Het gaat er dus echt heel heftig aan toe daar, kan je wel stellen. Ja, dat hebben we wel gezien de afgelopen dagen. Nu is het wel zo dat de zomer traditioneel het rellenseizoen is in Noord-Ierland. Dit wordt er ook wel eens Riot Recreation genoemd. Hè? Het rellen als tijdverdrijf. Maar uh, dit was wel extreem heftig hoor. Z zelfs voor Noord-Ierse begrippen. Jongeren die uh, vanuit een protestantse wijk, een katholieke wijk binnengingen, uh, met stenen gingen gooien, verfbommen, moletofcocktails. Er werd zelfs geschoten met scherp. Ja. Ja, twee, twee katholieken werden zelfs geraakt door kogels, uh, man buiten bewustzijn geraakt door een uh, uh, steen die hij op zijn hoofd krijgt. En de tweede nacht was het weer raak, ook werd er weer geschoten met uh, scherp. De politie die was toen inmiddels massaal aanwezig, die schoten terug met, met uh, rubberen kogels, er werden waterkanonnen ingezet. Ja, dit zijn taferelen die we al ja, heel lang niet gezien hebben, tenminste niet zo heftig in Noord-Ierland. Nee, waarom dan juist nu, dit jaar? Vraag ik me af. Uh, daar zijn verschillende redenen voor. En ik sprak vanavond... met een, uh, uh, een, een man... die uh, de directeur is van... de Peace and Reconciliation Group. Dat is een groep die zich uh, inzet als bemiddelaars... tussen katholiek en protestanten. Die verzoening tussen de beide groepen nastreeft. Mm -hmm. En die wist mij te vertellen... dat er, uh, wat er achter de schermen... Uh, plaatsvindt. Er is een groep, een protestantse paramilitaire groep... de Ulster Volunteer Force. Die heeft zich al een paar jaar geleden... officieel ontwapend. Maar die lijkt nu achter dit geweld te zitten. En dat is wel interessant en ook zorgwekkend. Uh, want tot nu toe is deze groep uh, de eigen leden zeg maar, in toom te houden. Maar je ziet binnen de protestantse gemeenschap... en vooral in de arme delen van Belfast... dat er toch wel heel veel onvrede is ontstaan. De welvaart die ze was beloofd naar de vredesakkoorden... die is er niet gekomen. Je ziet ook toenemende activiteit van katholieke splintergroepen. Ja, en dat heeft voor heel veel onrust gezorgd. En deze, er is een factie van deze paramilitaire groep in Mm -hmm. ja, en Die hebben gezegd: ja, dit is genoeg geweest. We laten ons niet meer met ons zollen. En die willen nu eigenlijk de spieren laten zien. Dus je ziet ja. een versplintering binnen die fractie. Ja, en, dan, en dan, dan zou je denken: nou ja, dat zullen uh, uit de tijd voor de vrede of voor het bestand. Dat zullen dan wel de, de ouderen zijn. Maar nee, het zijn juist de jongeren. Ja, en dat is heel opvallend, hè? Want dit zijn dus jongeren die nog in de luier zaten toen uh, de Goede Vrijdagakkoorden getekend werden in 1998. Dat was de aanzet tot de vrede in Noord-Ierland. Die hebben dus nog nooit meegemaakt hoe de echte troubles waren zoals de burgeroorlog heet in Noord-Ierland. De soldaten op straat, de checkpoints, de bommen die dagelijks afgingen. Dat hebben ze nooit meegemaakt. Maar dit vertelt alles over Noord-Ierland van dit moment. De politieke vrede is misschien getekend. De echte verzoening tussen katholieken en protestanten moet nog steeds plaatsvinden. Dit zijn nog Groepen die elkaar tot op het bot haten. En die haat die bestaat al eeuwen. Die wordt van generatie tot generatie doorgegeven. En ook deze jongeren krijgen dat dus mee. En dit zijn ja. dus ook vooral jongeren in kansarme. Uh, wijken die geen uitzicht hebben, die zich vervelen. Dat zie je dus ook vaak dat dat een reden is om gewoon te gaan rellen. En dat leidt dus tot het geweld wat, geweld wat af, uh, we hebben gezien van de, in de afgelopen dagen. En wat, wat schat jij in voor vanavond? Het is dus al twee dagen heel heftig, die rellen. Wat gaat er nu gebeuren? Het is op dit moment rustig. En dat komt ook omdat de overheid echt alles inzet om nieuwe rellen te voorkomen. Niet alleen is de politie weer massaal aanwezig, maar er worden ook bemiddelaars ingezet, uh, maatschappelijk werkers, zelfs de premier van Ierland heeft aangeboden om daar te plekken te gaan bemiddelen. Maar het zou me echt niet verbazen als het weer misgaat komende nacht. Want je zag het al, de eerste nacht was het nog redelijk beperkt. Tientallen jongeren. Een nacht erna waren het al 700 jongeren die betrokken waren bij de rellen. Dus het zou zomaar weer eens in de, in de, in de fik kunnen vliegen daar. Goed, dan horen we dat later van jou. Dankjewel Arjen van Horst. Zometeen uh, Galliano, die modeontwerper die racistische uitlatingen heeft gedaan... staat vandaag voor de rechter. De Fleet Foxes, Battery Kinsey. Dit is Radio 1. VNM Today. Modeontwerper John Galliano die moest vandaag voor de rechter komen omdat hij vier maanden geleden mensen had bedreigd en racistische en antisemitische opmerkingen had gemaakt. Dat lekte toen uit door een filmpje en fragment. No, I'm Are you blind? Are you blind with No, but I love Hitler. People like you would be dead. Yeah. Dat uh, was dus Galliano. Nou, het modehuis Dior, waar hij voor werkte, ontsloeg hem toen meteen na, nadat dit uitlekte. Um, vandaag zei Galliano voor de rechter dat hij dit soort dingen heeft gezegd... omdat hij verslaafd is aan slaappillen en aan falim en drank. Hoofdredacteur Van de L aan de telefoon, Cecil Naring. Cecil, goedenavond. Goedenavond. Ja, jij hebt hem regelmatig gezien tijdens die shows. Um, uh, nog even, wat voor man is dat ook alweer? Ja, het, is, uh, het is nogal een illustre figuur... Hij um, wordt ook wel eens een, een method uh, designer genoemd, net zoals method actors. Hij uh, werkt niet alleen aan zijn collectie, hij wordt dat ook. Zijn ja. shows zijn altijd heel uitbundig, hebben altijd een bepaald thema als er rode draad doorlopen, vaak ook folklore. Hij heeft elk uh, bergvolk al wel een keer uitgemolken, creatief gezien. En aan het eind van de show verschijnt hij ook in een bijpassend kostuum. In de ene keer is het een Door, uh, uniform en dan weer een matrozenpakje. Je ja. kunt het zo gek niet bedenken of hij uh, trekt het aan. En aan het eind, waar een andere ontwerper heel uh, zachtjes uh, ver, verlegen buigt... gaat hij en hij neemt er tijd voor, loopt de hele catwalk op en af en buigt... en neemt echt de volle portie uh, spotlights. En hij is, uh, ja, hij is geniaal, hij is hartstikke goed... maar hij is ook heel gevoelig voor allerlei verslavingen. En deze minuten ja. zijn dus onderdoor gegaan. Ja, dat zei hij vandaag ook voor de rechter. Verslaafd aan slaappillen, Valium drank. Ja. Heb jij er ooit iets van gemerkt als je hem zag op de catwalk? Nou ja... Dat hij niet helemaal uh, doorsnee was, dat uh, kon ik natuurlijk wel zien. Maar hij is al uh, eerder uh, down the drain geweest. Maar hij was, uh, was wel op de weg terug tot 1997. Uh, Toen is zijn, uh, zijn zakenpartner gestorven, Stephen Robinson. En vanaf dat moment is het eigenlijk uh, bergafwaarts gegaan. Hij kon ook niet goed overweg met de CEO van, uh, van Dior, het huis... Uh, Sidney Toledano en uh, nou ja, die lagen regelmatig in de clinch en dat is ook de man geweest die hem uiteindelijk uh, de deur uit heeft geschopt. Maar bedoel je daar misschien een beetje mee dat hij dat, dat die, dat die al wel, wel langer zinde op een reden dat Galliano ja, weg moest? Hij, hij zat al wel op de schopstoel, uh, want hij, hij zat er bijna 15 jaar al en hij heeft in de tijd een huis Dior uh, enorm uit de slop getrokken. Hij is mm -hmm. al eerder aan de slag geweest voor Guy Van andere een ander uh, label van hetzelfde conglomeraat, het is LVMH, Louis Vuitton, Moët Hennessy. En um, hij is trouwens door Anna Wintour uit de goot gehaald uh, begin jaren 90. De even. roemruchte de van de ja, volk? Ja. ja, toen is hij dus uh, aan het, weer aan het werk gezet, heeft uh, Dior weer groot gemaakt. heeft de uh, omzet weten te verdubbelen naar, uh, wat is dat, uh, vele miljoenen. Ja. Uh, 300, ruim 300 miljoen. En uh, als die mode goed gaat, dan gaan ook de tassen en de accessoires en de make-up en de geuren, die gaan goed. En daar wordt echt het grote geld in verdiend. Dus ja. hij is echt wel uh, de, de kip met de gouden eieren geweest. Maar, maar is, de... het, is het nu ook dan voor Dior? Gaat Dior afwaarts sinds, sinds hij weg is? Nou, ze dus wachten allemaal met smart tot er een nieuwe ontwerper wordt aangesteld. Want daar zijn heel veel geruchten over. En het moet nu wel binnenkort gaan gebeuren, want eind september, begin oktober, zijn de shows voor uh, volgend uh, zomer 2012... En dan moet er toch wel iemand zitten. Die moet nu toch langzaam een beetje aan een nieuwe collectie beginnen. Ja. Er worden heel veel een paar namen genoemd en ook namen ontkend. Maar wie het nou gaat worden, dat weten we nog steeds en, niet. En, en als Galliano terugkomt, hoe kan hij nog terugkomen? Of is hij nu voor zijn leven getekend? Nou hij, ja, hij heeft natuurlijk wel een enorme smet op zijn blazoen. Maar hij is, uh, is creatief en, en goed genoeg om, uh, om weer terug te keren. Hij heeft ook genoeg fans. En ik denk dat in nou, de mode zijn, zijn vrij vergevingsgezind. En hij zal ook nu door het stof gaan. Hij heeft ook echt al uh, op duizend manieren sorry gezegd. Uh, maar het, het probleem is dat zijn eigen label, hij werkt dus voor Dior, maar hij had ook een, een eigen label, Galliano. Ja. En dat is voor 92% in handen van, uh, van Dior. En daar kan hij dus nu helemaal niets mee. Hij is feitelijk zijn naam kwijt. Nee. Dus dat, uh, dat, kan, dat kan nog wel, wel eens uh, de kop kosten. dat. Uh... Ja. Dat, dat label. Goed, nou ja, we gaan het afwachten. Er hangt hem uh, maximaal, geloof ik, uh, 22.500 euro boete. Ja, dat zou een uh, handig, en zes ja, maanden zelf. Het ja. wordt niet, uh, niet geacht dat het dat zou zijn. Dus een uh, flinke som geld. Ja, dat gaan we zien wat er uitkomt. naar links van de L. Dankjewel. Graag gedaan. Gaan we even naar tennis. Mark Brasser, goedenavond. Goedenavond. Ja, Robin Hazen staat nog op de baan. De derde set is inmiddels gespeeld. En die heeft Haase dus verloren. Eigenlijk was er niet zo heel erg veel aan de hand in deze derde set. Tot aan 4-4 ging het gelijk op. Toen kwam de negende game. Die ging naar Verdasco, want die serveerde op dat moment. Dat ging ook nog op surfer, zoals dat dan heet. Maar ja, in die game uh, ja, probeerde Hazen een bal te halen. Het was niet helemaal goed te zien. Maar hij ging onderuit. En liep daarna naar, naar, naar, naar de bank. En riep De Fisio. Nou ja, die kwam niet meteen. Hij speelde op baan 12. Dus dat duurde eventjes. Maar hij bleef lang zitten. Fichot kwam niet. Dus hij moest vervolgens aan zijn game beginnen. Ja, en hij levert zijn service game in. Hij speelt een paar slordige punten. Nee, bijvoorbeeld een volley die dik uit was gegaan. Probeert hij toch te spelen. En, en, en daarmee verspeelt hij eigenlijk de set. Daarna kwam de Ficho wel op de baan. En werd hij, als ik het kon zien, behandeld, aan zijn bovenbeen. En aan een gedeelte van zijn knie. Maar goed, eigenlijk nog steeds niks aan de hand. Hazen leidt altijd nog met 2-1 sets. Maar ja, zo'n verlies. Een onnodig verlies toch in die derde set. Dat is jammer. En het is de vraag wat dat met Hazen vooral mentaal doet. Of hij zich hier snel overheen kan zetten over dit verlies. en dan uh, doorgaan. Dus een kopje leegmaken, gewoon weer doorgaan. dat is uh, de opdracht van Robin Hazen. BNN Today. Ja, verdoofd, onverdoofd slachten. natuurlijk een discussie vandaag. Maar wat belangrijk is. hoe moet je nou slachten. om je biefstukje zo lekker mogelijk te laten smaken. dat zijn de vragen waar het over zou moeten gaan. Dat weet kok Pierre Wendt. en die vertelt dat zo meteen. Na de dag van Joris Kreugel. Zien jullie nog een beetje de bomen door het bos als het over Griekenland gaat en de leningen? Nou, ik niet. Moet Nederland het nou wel of niet doen? Maar iemand kan mij misschien daarbij helpen. Dat is Edwin Wolbers. En hij is econoom en hij probeert een referendum af te dwingen. Hij wil namelijk 500.000 handtekeningen inzamelen... om de politiek ervan te overtuigen dat ze het niet moeten doen. Dus geen Griekse steun. Edwin Wolbers, geen geld naar Griekenland... Ik ben er nog steeds niet over uit, maar overtuig mij eens... waarom ik jouw petitie eventueel zou moeten gaan tekenen. Omdat het gewoon duidelijk is dat de steun die wij gaan geven aan Griekenland... weggegooid geld is. Het is gewoon onmogelijk voor de Grieken om dat aan ons terug te betalen. Maar goed, dus nog niet zo heel lang geleden hadden we de Tweede Wereldoorlog. Toen hadden we ook heel hard geld nodig, heb je het Marshallplan gehad. Dus toen werden wij ook gesteund en uiteindelijk zijn we er weer bovenop gekomen. En nu is er een situatie zoals in Griekenland, denk ik dan... de mensen hebben het slecht, een heleboel... Jongeren die kunnen geen even een baan vinden. Uh, dan denk ik, ja, laten we gewoon geld geven. Of tenminste, een lening. Dat uh, was zelfs verhaal was ook bij IJsland. Dat was ook een lening. Dat schoten we even voor. Dan krijgen we een IJslandse regering Die zeggen: ja, ja dat moeten we toch uh, wel terugbetalen. Maar ja, de hele bevolking is tegen. Weet je wat? We doen een referendum. Dat zal in Griekenland natuurlijk ook waarschijnlijk wel gaan gebeuren. Met de vraag, gaan wij dat terugbetalen? Ja, de gewone man op de straat zegt, ja. Amhula, dat zijn de banken, dat zijn de corrupte regering. Dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Eigenlijk overzie ik het allemaal niet zo heel erg meer. Dat is dus ook een punt met politici. Waarom ze maar door blijven gaan met je steun... omdat ze de situatie niet overzien. Wat voor besmetting? Ze zijn bang voor een nieuwe financiële crisis. Maar waarom doe je dit? Nou ja, ik zit dus in de financiële markten. Ik volg die uh, uh, elke dag. Ik moet al 8 miljard bezuinigen. Er zijn al mensen in de zorg, de dupe van deze bezuiniging. Er zijn duizenden geweldzaam die niet door de politie kunnen worden geholpen... omdat we geen geld hebben voor de politie. Als iemand het slecht heeft en jij kan wat missen... dan heb je de intentie om te helpen, maar vaak. En dat blijkt ook in het echte leven. Denk maar aan mensen die hier in de bijstand zitten... of die in de schuldsanering zitten. Door dingen te geven, help je mensen niet. Omdat de situatie niet verandert. Het is slechts een uitstel van wat iets wat toch wel gaat komen. En het wordt erger en erger. Het sneeuwbalfact wordt erger. Griekenland begint. Zometeen willen de Ieren... die worden nu ook al geholpen. Ja, maar wij willen ook meer hulp. Dan komt Portugal. Hé, hey, dat willen wij ook wel. En dan zitten we zometeen met drie economieën die niet willen veranderen. Dus Griekenland moet gewoon eigenlijk de staatsbedrijven verkopen... en dan komt het voor een groot gedeelte daar weer goed... en natuurlijk een mentaliteitsverandering. Ja, ze zullen inderdaad gewoon leren dat belastingbetalen ook in hun eigen belang is staatsbedrijven verkopen. En natuurlijk ook gewoon harder werken, later met pensioen. Nou, in Griekenland ligt het gemiddelde nog steeds op 61. Dat is toch duidelijk iets wat moet veranderen? Wij zelf doen die veranderingen wel. Wij hebben mentaliteit. We zien dat we moeten veranderen, dus dat doen we ook. In Griekenland wil men helemaal niet aan. We gaan massaal de straat op, want wij willen lekker vroeg met pensioen. Maar ja, moeten wij daarvoor betalen? Begrijp al je argumenten en toch twijfel ik nog. Nou, wat is je reden van je twijfel? Behalve helpen. Ja, helpen. Je, je doet nou net alsof het kinderen zijn van 6, 7 jaar... die je moet opvoeden en moet vertellen hoe ze hun leven moeten verbeteren. Het, ik vind het zelf persoonlijk echt een arrogante gedachte... dat wij moeten helpen en moeten vertellen van... ja, je moet het zo doen en je moet het zo doen. De Grieken zijn volwassen mensen, hebben een gezondstal hersens... die kunnen prima zelf beslissen over hun eigen toekomst. Ik weet nog goed als ik even nadenk of ik wel of niet jouw petitie ga ondertekenen. Mijn bindend advies is echt duidelijk, onderteken deze petitie. Daar worden we allemaal en ook de Grieken worden daar beter van. Inmiddels weer buiten en ik snap alle argumenten van Edwin... en misschien krijgen we nooit meer het geld terug. Maar toch vind ik dat Nederland geld moet lenen aan Griekenland. We zitten met z'n allen in Europa. En of je nou in een sportteam zit of dat je op het werk bent... er lopen altijd dissonanten, mensen die niet in het garré lopen. Nou, dit keer is het een land en misschien straks Sportigal. We moeten ze gewoon helpen, ondanks dat we hier ook moeten bezuinigen. Het is niet anders en misschien moeten we ervoor in leveren. Maar ik denk dat het wel goed is. Onze Joris over Griekenland dus. Ja, dan nieuws van vandaag. De Tweede Kamer houdt vast aan een verbod op onverdoofde ritueel slachten. Maar slagers kunnen een ontheffing op het verbod krijgen... als ze kunnen aantonen dat een dier niet lijdt... tijdens die onverdoofde rituele slacht. Nou ja, groot nieuws natuurlijk... Vandaag, maar ja, de belangrijkste vraag voor mij als groot vleeseter is eigenlijk. Proef je nou verschil tussen een stukje onverdoofd of een stukje verdoofd vlees? En aan wie kan ik dat beter vragen dan aan kok Pierre Wint. Pierre, goedenavond. Hallo, goedenavond, hoi. Hi, wat is lekkerder, verdoofd of onverdoofd vlees? Ja, dat is een hele moeilijke vraag om te beantwoorden, want uh, ja, je vergelijkt appels met peren. Want als je nou zeg maar, uh, je doet ook... Uh... Heel goed mooi vlees, in wat niet ritueel geslacht is, wat ontzettend goed is, maar je hebt ook de kilo knallen. Maar als je het gemiddelde neerzet, waar, waar is mijn mening op gebaseerd, is dat ik ben er geweest in beide slachterijen en ik zeg namelijk, uh, de, de, en ook, om, ook wetenschappelijk onderzoeken, dat zeg maar de consument bepaalt namelijk of een stukje vlees lekker of niet lekker is aan de malsheid. Hè? Daar gaat mm het -hmm. ja. Dus als je dan uh, de tijd, dan is het. Als het goed, mits het goed gedaan is, dan is het er iets te slachten, dan is daar het vlees van veel malser van. Want die wezen krijgen zo namelijk zoveel rust. Het is namelijk, ik, ik, ik, ik was altijd zo een beetje sceptisch tot ik het uh, echt heb gezien. Uh, nou, uh, die beesten uit die vrachtwagen een ramp, maar dat is ook bij normaal slachten. Ja. Maar... Die, die zeg maar, bij het rituele slachten krijgen die, de, de beesten drie, vier uur rust. Gewoon in een, een, een, krijgen een eigen kamertje, wij spreken. Met daar heel veel hooi en water. En, en, en, en, en, en, en ze kunnen de slag voelen en horen. Het is ongelooflijk het, toch, hoe, hoe rustig die beesten zijn. En als je ja, naar sommige slachthuizen ziet, wat dan niet rituele slag is. Nou, dat, dat is gewoon. Uh, dat, dat, ja. dat... Dus jij zegt bij de rituele slacht waar, waar ze dus liggen dood te bloeden, daar worden ze van tevoren zo lekker vertroeteld uh, met, een, met een beetje gras en een beetje hooi... dat ze helemaal tot rust komen. En als ze dan uh, dood worden gemaakt... Dan, dan zijn ze dus in een relaxe toestand... en dat proef je weer terug in de malsheid van het vlees. Ja, want natuurlijk is afhankelijk van, van veel meer factoren... Het, de malsheid van het vlees. Maar als je even alleen kijkt naar de slacht. Dan kan je nu zeggen, dat kan je gewoon. Dan kan je gewoon zeggen, nou, maar het zijn de beesten minder gestrest. Ja. En wat ik, wat ik wel vind is dat, zeg maar, want daarom is het zo moeilijk om die wetenschappelijke onderzoeken van te is wel, wel en niet eens, hè, met dat slachten. Maar dit zou dus mee moeten genomen worden met uh, of het uh, wel of niet goed voor het beest is. Want die tijd ervoor, dat is mega belangrijk. Want ik weet niet of jij die beelden wel eens gezien hebt, bijvoorbeeld van die kippenindustrieel, uh, industrieel Die dan uh, op de transportbanden, die, die, die, die, die hebben, met, met de gewone slag. Ja, die moet et cetera. Nou, die moet een hele lange rit voor ze dat uh, eh, voor ze dat voor het nekje om is. Nou, ja, dat dat dat dat waarschijnlijk tripje echt klinkwijsteken. Wat is je nee. <laughs> je bent een beetje slecht te verstaan, Pierre. Een slechte lijn. Maar goed, dit is een belangrijk uh, punt dit. Want uh, natuurlijk wordt het hele gedoe over slecht. Is dat het heel zielig voor het dier zou zien, zijn. Maar jij zegt, nou maar. Aan de voorkant is het juist, uh, wordt hier vertroeteld. En heeft hij het relaxed. Nou, misschien, misschien gaan ze nog een keer naar je luisteren, Pierre. We hebben geen tijd meer. Dankjewel. Pierre Wint, kok. Je bent er heel slecht te horen. Toch? Ja, zometeen tweede uur. in de BNN.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 Hoger opgeleide dating, nu ook voor de smartphone. m.imatching.nl, are you smart enough? U komt zaterdag 25 juni toch ook naar de Nederlandse Veteranendag in Den Haag? Dit is Radio 1.